Domme Pieter, je hebt gelijk. Hier, hier ligt hij. Blijf er liggen tot ik u zeg dat je mocht opstaan. Maar wat heeft meneer Van Egen misdaan? Heet hij meneer Van Egen? Wij kennen hem als Frank Lernout, zuster. Ah, Goedemorgen, commissaris. Goedemorgen. Uh, taske kaffee? Alsjeblieft. Ja. Maar zit Vermeer? Ah, die komt direct terug. Hij is aan Vermeulen. Zeg, commissaris, op weg naar hier ben ik even gaan kijken in het concertgebouw. Max is daar aan het repeteren met Dina van Kleven. Repeteren? Die repetities zou ik ook wel eens willen zien. Ja. Hier is toch. commissaris, een tasje sì. Merci, André. Wat heeft de huiszoeking bij Calant nu allemaal opgeleverd? Ah, een tipmachine. ...gelijk dat we verwacht hadden. En hier zie je uh, een hoop brieven en papieren. De reetje en ik gaan die nu samen eens bestuderen... ...maar ik moet zeggen, op het eerste zicht... ...zit daar niks opvallends tussen commissaris. Een rekeninguitreksels gevonden? Ja ja, ja, ja, ja. We hebben die trouwens ter plek al bestudeerd. Hè. Uh, Calant heeft niet veel op zijn lopende rekening staan... Nee, nee. ...maar heeft wel één spaarboekje. En daar staat er ongeveer 15.000 euro iets, op. Ja. Heb je daar ook schrijfpapier gevonden? <lacht> Bedoelt je ge onbeschreven papier, commissaris? Ja, wat anders... Oh, oh, daar nee. hebben wij niet op gelet. Nee, eigenlijk niet, hè? Moet ik het nog een keer gaan kijken? Pieter, Pieter, we ah. moet eens horen. Uh, de hand die we bij Hernan in het parkhotel gevonden hebben... Hè, is inderdaad die van Verfaye. Uh -huh. Hernan is vergiftigd met de uh, natriumcyanide, gelijk we gedacht hadden. Uh -huh. Maar, en nu komt het. Baldomero Duran, alias Silvio Hernan... is vermoord voor meester Van der Weijden. En dat is nog niet, niet alles, hè. Dat pistool dat Hernan in zijn hand had... was geregistreerd onder de naam van... Meester Chris Van der Weijden. Maar, ja. En had Vermeulen ook al nieuws over die afscheidsbrief van Hernan? Nee, dat is hopeloos, zegt hij. Er is maar een heel kleine kans dat daar ooit bruikbare sporen op gevonden worden. Uh -huh. En hetzelfde geldt voor die anonieme dreigebrieven uh, van Van der Weiden. Het enige wat uh, Vermeulen over die afscheidsbrief te zeggen had, was dat hij alleszins zeer vlot getikt is door iemand die niet naar zijn woorden moest zoeken. Is goed van Vermeulen, uh -huh. maar dat was mij ook al duidelijk. Ik heb zelden zo'n simpele, goed geformuleerde zelfmoordbrief gelezen. In dat geval, commissaris, ken ik iemand die in aanmerking komt als auteur. Nou ja, jij denkt aan Els Bah, als journaliste, dat ligt zo'n beetje verdant, nee? Nou, iets te veel, als je het mij vraagt. Zeg, maar, maar wat stond er eigenlijk in die brief? Dat Silvio Hernand spijt had van zijn afschuwelijk verleden als beul en folteraar. En daarom besloten had een eind aan zijn leven te maken. Zo, in één keer, achter 25 jaar. <laughs> ja, dat zal wel. En die sleutels die bij Hernan zijn lijk lagen, Jan. Dat waren wel degelijk die loper van het Concertgebouw en de autosleutel van Kalant. Ja, ja, en er staan geen vingerafdrukken op. Zelfs niet die van Hernan. Heeft Vermeulen die snoeischaar nog bekeken, die we bij Stefan Priem gevonden hebben? Ja, en er staan ook geen vingerafdrukken op. Meer nog, de handvatten zijn overduidelijk schoongeveegd. Geen vingerafdrukken, maar wel nog een fragment van de afgesneden pink... Dat is eigenaardig. Ja. ja. Volgens mij, hè, commissaris, wijst dat erop... dat diegene die die snoeischaar gebruikt heeft... duidelijk in paniek was. Of beter, dat hij met afschuw en paniek tegelijk gehandeld heeft. Ja, daar zit iets in, Karim. Dat is goed gezien van u. Bon, Bruinhoge, ja? ga jij het buurtonderzoek afronden bij Van der Weyden. Ah, Je ja. uh, moet vooral die apothekers in te pakken te krijgen. Ja, kom in orde. Zijn dus, Jantje... Zouden we nu niet beter Marijke van der Weijden ook naar hier halen? Nee, nee, daar ah. wachten we nog wat mee. Het wordt toch bewaard. Tuurlijk. Houdt gij u voorlopig bezig met die dossiers van de VZW Sint Dimfna? Okay. Die we van het Onze Lieve Vrouwenziekenhuis hebben meegebracht. Ja. Stip alles aan wat we kunnen gebruiken. En kom, Jan, wij gaan ondertussen eens horen wat Frank Lernout allemaal te vertellen heeft. Ja. Je bent dus puur toevallig bij Paul Verfaeyen gebroken. Gij samen met Stefan Priem. Daar was niemand anders bij. Ja, ik zweer het, u commissaris. Gij kende de totaal niet. Nooit gezien, nooit gehoord. Nee, ik echt niet. Elena Littien heeft u misschien over hem verteld. Elena heeft er niks mee te maken, absoluut niks. Vertel eens hoe ga je haar hebt leren kennen. Je hebt een tijdje bij haar gewoond, hè, Vermeer. Geef dat dossiertjes dat we meegenomen hebben uit het hospitaal. Jij hebt van januari 86 tot augustus 89 bij haar gewoond. En nog eens van april 94 tot eind 95. Ze had van de jeugdrechter voogdij over u gekregen, hè? waart in het Onze Lieve vrouwziekenhuis in observatie vanwege uw agressief gedrag. Agressief gedrag? Mijn vader en mijn moeder hebben mijn jaren mishandeld. Dat was agressief gedrag, ja. ja. Dat staat hier inderdaad in uw dossier. Uh -huh. Meneer Lernoud, ik weet dat je een moeilijke jeugd hebt gehad... en dat je ge reden genoeg hebt om uw ouders te haten. Ik heb met u te doen, geloof mij. Maar daar gaat het hier voorlopig niet om. Wij onderzoeken hier uw betrokkenheid bij vier moorden. Maar ik heb niemand vermoord. Niemand. En aan twee van die moorden zijt gij rechtstreeks gelinkt. Die op uw compaan Stefan Priem en die op Paul Verfaille. Heb jij Stefan Priem vermoord Frank? Nee, ik. Wie dan wel? Want volgens mij weet gij dat. Dat weet ik niet, commissaris. Ik zweer het, joh. Kwelde dat ik het westen ga want in dat geval, hè. Ja... Shit, hé. Laat me gerust. Ik zeg niks meer. Zijt je bij vervaaien ingebroken omwille van die foto's? Mijn wakke foto's, verdomme. Blijf zitten, meneer Lenhout. Je weet heel goed over welke foto's we het hebben. Die foto's die we in het huis van Stefan Priem gevonden hebben. Samen met die snoeischaar waarmee Stefan Priem zijn pinkjes afgeknipt Daar, Daar weet ik het niks van. Frank, jongen, het is maar een kwestie van tijd... voor we alle sporen zullen geanalyseerd hebben... die we bij Priem thuis gevonden hebben... We weten nu al met zekerheid dat gij daar twee dagen geleden nog gepasseerd bent. En als het nodig is, weten we binnen het half uur... of uw vingerafdrukken op die foto's staan. En ik weet niet of gij dat weet, maar vingerafdrukken van foto's vegen... is een stuk moeilijker dan ze van een snoeyskaar afvegen, hè? Hebt jij Stefan Prims en Pink afgeknipt? Nee, ik. Wat waart gij met die foto's van plan? Heeft meester Van der Weijden uw opdracht gegeven om die foto's te stelen? Moesten die dienen als bewijs tegen Silvio Hernan? Silvio Hernan? Wie net dan? Je kent hem misschien onder de naam van Baldomero Duran. Ik ken geen Duran. En ik ken geen Hernan. Mevrouw Littin heeft u dus nooit de naam van haar beul genoemd. Ik weet u niet waarover dat het. Frank, alsjeblieft. Stop nu toch eens met die komedie. Ik zeg joh, dat Elena er voor niks tussen zit. Die inbraken, dat was just maar een, een ellendig toeval. Ik wilde dat nooit gebeurd was, godverdomme. Mevrouw Littin moet u toch over haar verleden verteld hebben... toen je bij haar inwoonde? Ik zeg niks meer. Misschien hebt u wel een en ander van haar verleden gehoord van Elian van Kleven. Oh, oh, oh, ja, daar, Rotwuf. Ja, en met de noeren van een dochter. Frank, dat klinkt niet erg overtuigend. Om te beginnen kende mevrouw van Kleven u. Want zij zit in de raad van bestuur van de VZW sint Dimfna. Heeft u een dienst genomen op vraag van mevrouw Littin? En heeft u ontslagen omdat haar dochter niet met rust kon laten? En wel, als ze dat het tegen je gezegd heeft, dan liegt ze. Vertel eens wat meer over kolonel Ketels. Die moet je daar in de manege toch regelmatig gezien hebben, hè? Misschien heeft Ketels u toevallig op het idee gebracht... om zijn vriend Paul Verfailles te gaan bezoeken. Ik kan geen Ketels. Dat, dat klinkt weer niet erg overtuigend, nee. hè? Wat zijn uw banden met Lorenzo Calland? Kom ons nu niet vertellen dat je die ook niet kent, hè, Frank? Je hebt samen in een therapiegroep gezeten... ...onder begeleiding van Elena Littin. Commissaris, voor de laatste keer... Jaak, ik heb je gebroken bij verfijnen. Nien nee, ik. ik heb Stefan niet vermoord. En Jaak, ik ben gelopen omdat ik benauwd ik hem door gevondenheid... ...doe dood. Ja, dood, met of zonder pink? Je hebt hem doodgevonden, met of zonder pink? Geef antwoord, Frank, met of zonder pink? Ja, met of zonder... Ik ...weet ik dan niet dat ik... kijk ik, ik, ik daar niet op gelet. Ik ben direct weggelopen.